Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-voorzitter, de centrale ondernemingsraad van de politie is ontslag aangezegd. De reden is zeer ernstig plichtsverzuim, schrijft NRC. Tegen Giltay was eerder al aangifte gedaan wegens valsheid en geschriften, oplichting en verduistering. En ook was die al geschorst. Giltay zou tonnen aan feesten, etentjes en reizen hebben uitgegeven. Waarschijnlijk beslist het Openbaar Ministerie volgende maand of die wordt vervolgd. Scholieren zijn steeds vaker betrokken bij verkeersongelukken. Uit cijfers die het AD heeft opgevraagd blijkt dat in de eerste helft van dit jaar... bijna 3100 kinderen tussen de 4 en 18 jaar een ongeluk kregen. En dat zijn er 500 meer dan drie jaar geleden. Volgens de politie is de overbelasting van wegen en fietspaden de voornaamste oorzaak. Maar ook de inrichting van wegen speelt een rol. Veel ongelukken gebeuren op wegen zonder apart fietspad. President Trump heeft bijna 8 miljard dollar aan het congres gevraagd om te investeren in het noodfonds voor slachtoffers van orkaan Harvey. Het gebied rond Houston kampt nog steeds met veel problemen naar de overstromingen. In een chemische fabriek is opnieuw brand uitgebroken. Twee containers met organische peroxides staan in brand en dat veroorzaakt grote vlammen en veel rook. Donderdag explodeerden ook al twee containers. Door de overstromingen is de elektriciteit uitgevallen... en daardoor kunnen de chemische stoffen in de fabriek niet meer gekoeld worden... waardoor ze kunnen ontbranden. De westelijke ringweg van Amsterdam is weer open. Dat is twee dagen eerder dan gepland. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen zes weken onderhoud gepleegd aan de A10 West. Zo is het asfalt vervangen en er zijn nieuwe matrixborden geplaatst. Het verkeer had er veel last van. Volgens de Verkeersinformatiedienst stonden er deze zomer mede door de wegafsluiting bij Amsterdam 23% meer files. Het weer. De dag begint vrij zonnig. Op sommige plekken kan nog wat mist voorkomen. In de loop van de ochtend wat buien in de kustgebieden en later ook landinwaarts. Het wordt 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB.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 Ja, we ja. Good morning. this is historic. It's epic what happened. Goedemorgen. Toebak leeft. It is historic. It is epic. Wat, komt, wat, wat er opkomst, wat het Maar zeg, ik had minder mensen verwacht. Meer dan? Nou? Er ja. zijn heel veel mensen gekomen. Echt, er waren een miljoen daar in Houston. Houston, Texas. Yeah. Echt, dat waren we nog eens tijd, hè? 11 Houston, je yeah. well, guidance is converged. You're looking good. Yeah, you're looking good. Uh, Houston, oh, er is nog een klein probleempje. Er is wat meer water dan verwacht. Nou goed, uh, ja, ik, ik, ik refereer nog even op de toespraak die uh, Donald Trump haal, uh, maakte in Houston. Hij was er natuurlijk ook even om de, de, de slachtoffers daar te steunen. Althans, dat zou je doen, maar ik heb er niet echt heel veel van gemerkt. Maar nou goed, de media had natuurlijk wel het mooiste eruit geknipt. Daar had natuurlijk alleen dit eruit geknipt. You, is historic, it's epic what het uh, het leek wel te verwijzen naar het feit dat er zoveel mensen hier bij elkaar waren. Dat was toch wel bijzonder. En allemaal speciaal voor mij of zo, hè? Ik vind het wel bijzonder dat je hier komt, maar goed. Nou ja, dat, dat, dat, het blijft een aparte vindt op die hele Donald troppen. Goedemorgen, Teller Tim team is ook een beetje. Ik vraag me wel even af, uh, nou, uh, nou? wanneer ga je nou een zo zomerhit draaien? Een zomerhits? Uh, ja, ik heb wel gezocht, moet ik zeggen. Ik heb, je hebt een speciale size. daar kan je zomerhits uitzoeken... maar dan denk ik, ja, dat is mijn muziek toch niet helemaal? Oh? oh. Nee, nee. Ik, heb, ik kan wel even verklappen wat ik straks ga draaien, namelijk. Alleen naar de kermis met Thijs Boontjes, Dans en Showorkest... Ja, ik was naar de kermis en ik denk, nou, dat vind ik wel toepasselijk. Ik denk, plaat. nou, dan, nu komt gelijk het suffe plaatje van die... Uh, vanavond is het kermis in de stad. Ken je? Ken je toch wel? Hey. Die ga ik zo voor je opzoeken. Oké, okay, nou, Die gaan we draaien. Het is zo'n hit geweest vroeger. Nee, ja. ik, ik vond dit wel leuk, uh, omdat nou, ik was bij de kermis en... Uh, ja, ik, ik had ook even geschoten. Dit gaat ook over de schiettent namelijk. Maar goed, deze week vol okay. gebeurtenissen. Even, even hoogtepuntje, dames en, dame en heren. Nou ja, ik vond, ja. Ik, ik vond het toch heel ernstig. Wat... In Houston. Ja. ja, ja en uh, maar... dat vond ik heel erg. En uh, hetzelfde ook in Azië. Ook, dat, dat, dat, dat, dat dat te weinig aandacht kreeg eigenlijk. Ja, ja klopt. Bakken... Want daar was pas 50.000 euro binnengeharkt. Ja. En in Houston, er waren maar 7 mensen dood. Het zijn nu ietsje meer, maar niet duizend zoals in Azië. Nee. En daar uh, wordt net miljoenen gesmeten. Ik denk, nou, gooi ik eens een miljoentje die kant op. Ja. Maar ja, goed, dat andere ja. is toch weer leuker in beeld te brengen natuurlijk. Hè. En uh, ja, wat is het weer overvonden? Oh schulden hadden ze ook weer... 140 miljard in Amerika? Uh, in Amerika? Ja, oh, dat zou heel goed ja, kunnen. Die, die, uh, op een gegeven moment hadden ze toch dat bord waar de, waar de staatsschuld op stond? Ja. En dat en die gaat was maar niet door. groot genoeg. Nee. Dat, dat was toen uh, een paar jaar terug uh, het probleem. Knippen gewoon maar wat nullen af. Gewoon, ja. Dan moet je gewoon wat nullen erbij plakken. Dan, dan kan je het nog wel op het bord plaatsen. Nou, mijn, mijn persoonlijke hoogtepuntje nog even. Ja? Ik heb, ik heb maandag ben ik naar mijn baas toe gegaan. Ja. Mars, ik heb vijfde vakantie gehad. Ik neem ontslag. Doei! En, en dat voelde dat? Ja, hij, ja, dat voelde toch wel erg prettig, uh, moet ik zeggen. Had hij iets zien aankomen? Ja, hij, hij oh. wist dat ik aan het solliciteren was. Maar uh, ja, het was toch wel... Uh, ja, het voelde toch wel even lekker. Uh. <lacht> je, je wordt er wel blij van. Ja, zeker. En dus, heeft hij uh, nog om je te houden dan door te zeggen van... Nou, ik heb een echt een veel beter bot, hoor. Nee, nee. nee? Maar dat, uh, daar was hij sowieso al te laat voor. Ja, Oké, okay. dat, dat, uh, dat was sowieso al even klaar. Nou, goed, ik sorry. heb hier de staatsschuld gevonden. Ja, ik zie het, ja. Uh, 23 trillion, zoiets heet dat toch? Ja, daar is het weer geen, geen miljard, maar trillion, ja geloof ja, ik. Ja, ja, maar het is heel veel en het stijgt met, uh, met 45,486 dollar per, per seconde. seconde. Maar ik weet niet of dat nou 45.000 is of 45 dollar per seconde. Oké, okay, zo so lijk. Pijs nou, hier. Ja. Uh. Soms verbaas ik mijn luisteraars en ook mijn uh, mede met muziek. Wat is dit dan voor, Regat, joh? Thijs Boontjes Dans en Showorkest. Hij is gek <lacht> van het Nederlandse Smartlap lied Hij is ook van, uh, echt van de hele oude smartlap, ook. Uh, niet alleen André Hazen, maar echt ver daarvoor. Uit de jaren 40 en 50 is hij gek van. Alleen hij, is, hij voegt er even een gitaar aan toe en iets meer drama nog. En dan krijg je dit soort muziek. Alleen naar de kermis Thijs Boontjes. Oh, dus. ik, dacht, ik dacht dat je een grapje maakte, maar dat was serieus. Ja, dat is echt... <lacht> Ja, okay, ja, okay, okay. weer, nou goed, het andere plaat die uh, Jolanda eigenlijk wilde horen was deze natuurlijk eigenlijk. Heel zie het staat weer hier in, in, in Zandvoort. Ja. Hij is heel groot. Hij is echt, echt een stuk groter dan de vorige. Zijn er klachten over gekomen? Nou, ik heb wel iets begrepen over, uh, hij, hij geeft enorm veel licht. Oh. En dus dan, dan krijg je wel een beetje lichtvervuiling zo s'avonds. Maar hij, uh, hij, hij staat daar wel in de picture. Yeah. Het is vanavond natuurlijk groot feest in het dorp. Hè, want we hebben vanavond de historische Grand Prix. Uh, oh, ja. De auto's die komen vanavond langs. Yeah. En uh, nou ja, ik hoop voor de mensen dat ze gewoon lekker, uh, lekker nog even doorlopen naar, naar de boulevard. En dan, maar ja, het is wel als het donker is. is het is natuurlijk minder leuk dan als, als het overdag is. De, dan zie je de zee, je ziet de zee niet zo goed als Oh, die Ik was zeggen, dan is het reuzenrad wel mooi, uh. maar dan is het uitzicht vanaf het reuzenrad weer niet mooi. Ja, het is weer een beetje ja, donker. Bij, ik was ook een soort reuzenrad in, in Alkmaar. En dat ja. is een reuzenrad die, zeg maar, die bovenin dan rondrijdt. Niet van beneden naar boven rondrijdt, maar oh. bovenin rondrijdt. Oh. En dan krijg je een heel mooi uitzicht over de stad ook. Oh, gaaf. Zo leuk, hoor. zo'n zo ding wat ze ook in de Efteling hebben. Met zo'n ja, ronddraaiend ja, zo uh, rondrijdingen. Oh, ja. uh, zo'n paal en dan ga je langs omhoog. En als er een wat omhoog komt. En dan laat ze heel hard vallen dan? Nee, dat is een ander. Ja, dat is een ander. Graffiti ja. uh, huppel op hupp. Ja, zo'n zo, zo, zo man met een heel grote mond die. Hé hey, papier, dat is weer een ander. Oh, oh ja. Dan ja, ja, ja, ja, ja. Het val het je, je in de prullenbak. Ja, goed. We zitten zo in attractieparken. Ja, heerlijk. heerlijk. Zo, al zijn er al rare berichten binnengekomen, of moeten we even kijken naar het nieuws wat er allemaal speelt? Ik heb sowieso weer heel veel interessante dingen over wat er allemaal gebeurde door de jaren en op deze datum. Sowieso ja. al interessant, natuurlijk. En uh, ook zie je dat er al een flinke ravage is in Zand aangericht. In Zand aangericht. Ja, dat is heel ernstig. Het zijn ja. alle journalen geweest. Oké, okay, ik heb het gemist. Ja? ja oh, dat okay. is wel apart. Want het was in de nacht van donderdag op vrijdag, Ja, zie zeker. Oké, okay. nou vertel de man. We zijn ook nieuwsgierig. Ja, dat nee, was een 14-jarige jongen uit Zandvoort. Ik ben er zo benieuwd wie het is. Ja. Maar die is in de nacht van donderdag op vrijdag met de auto van zijn ouders. Dankjewel, zeggen ze dan. Ja. Een kebabzaak in zijn woonplaats binnengereden. En uh, aan de crash ging dus een achtervolging door de politie vooraf. Want de jonge automobilist viel op door zijn rijgedrag. En toen uh, de politie een stopteken wilde geven, reageerde hij niet en ging er vandoor. En op de Zeestraat vloor hij die macht over het stuur. Waarna hij via een plantenbak, een geparkeerde scooter en een terras de kebabzaak binnenreed. En ja? Daar gaat hij, daar gaat hij. Dat was de nieuwe Max. In de zaak op het terras waren personeel en klanten aanwezig. Eén medewerker raakte gewond toen hij over de toonbank moest springen... om de auto te ontwijken. Dat ja, ziet er bizar hij, uit. Hij viel daarbij in een gehad, Want die, die zaakjes uh, bovenaan de Zeestraat... Ja? want de passagier hebben dus eronder uh, uh, een toilet vaak en uh, wat ruimtes. Oh, okay. En hij viel erin en de schade aan de zaak is groot. En een tiener, de tiener en een passagier wisten te ontsnappen... maar de politie kon de 14-jarige al snel oppakken... en de andere passagier wordt nog gezocht. Ah, het is echt ja, verschrikkelijk ja. hoor. Het is echt bizar. Ook ja. voor die mensen ook. Dat je denkt van uh, ja ze hebben net. Uh, uh, er komt nu een weekend aan. Met heel veel mensen. En, uh, ja, uh, en omzet. En nou dat, dat, dat is dus En je hele zaak ligt gewoon aan gruzelen mensen. Ja, het is, mensen. Gewoon het is echt, verschrikkelijk. Het is gewoon, is gewoon klaar met het binnenharken van, uh, Ja goed. Ja echt zielig. En uh, goed. Ja, het is een uh, plaatsgenootje ook hè. Ja. ja. Het is nou. nou 14 die, jaar. 14 jaar. Oh man. Maar ik vind het die... die... altijd zo verbazingwekkend. Dat dan de politie zoiets heeft van. Hé dit is raar. Want. Ik bedoel, nou ja, oké, okay, hij kan natuurlijk niet... Hij, weet, hij kan waarschijnlijk, hij waarschijnlijk niet goed, niet goed rijden. Hij waarschijnlijk nee. was hij heel slecht aan het koppelen. Al ben ja. ik blij dat hij van mij nog steeds boven zit, achter zijn computer. Echt, ja. Dat je denkt van... Nou ja, is geef hem hij... maar wel gauw rijles, dat hij inderdaad niet zo stom doet, weet je wel. Nee, want, dat is waar. Ik, want er ja. hadden ook mensen echt dood kunnen gaan, denk ik, hè? Want als er mensen op het terras zitten in die zaak... Ja, die hadden ja nu gewoon werd hij straks euh... nog als terrorist aangezien. Ja, nou ja, je denkt ja. het haast, ja. hè. He? Nou, als je twee doden hebt gemaakt, dan ben je dan een terrorist in want Nederland. Via een plantenbak, hè? Ja, die stond er al om om de okay. zaak misschien een beetje te beveiligen. Te nou, ik, beveiligen zeg ja. zeggen, elke haastje heeft maar van die hele grote palen. gewoon Voor, de, voor het geval. Ja, ja grote, je weet nooit, dikke plantenbakken. Dat je denkt, van, nou, voordat je weet... Ja, ja. Er, ik vind het wel heel erg. Ik vind het heel zielig voor die mensen van het bedrijf. Ja. En uh, voor die ouders. Ja, die, die balen als stier natuurlijk. Straks nog weer bericht om half uh, negen en om half tien natuurlijk. Maar goed, om het vorige, vorige plaatje een beetje weg te poetsen... Heb ik dan toch maar even een, uh, een uh, lekker plaatje had gekozen. Uit het stedetje van de Queen of the Motherfucking Star Ach, het is weer ruig. The way you used to do. Je bent toe bekleefd. Het is zaterdagmorgen. Mercury, Mercury Venus, Venus. Earth, Earth. Earth. Mars. Mars Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter Jupiter And what's the get dressed. I go out. I look up. Too many stars to comprehend. Too many other workers in the call call center. Van Rudy Wombold. Hij zegt uh, in Idlewind heeft hij gezeten, dus zijn commando. En als nou is hij uh, iets solo aan het maken. Hij heeft een aantal platen uit, en dit is een van zijn laatste singles. Goedemorgen, goedemorgen. Dit is CFM. En daarvoor natuurlijk de, de Queen of the Stone Age. Hadden we daar met de nieuwe single die heet The Way You Used to Do. En het uh, is uh, zaterdagmorgen, het is uh, nog wat een beetje twijfelachtig weer. Ik weet niet of het nou echt zorg wordt. Ik heb het allemaal niet zo in de gaten gehaald. eigenlijk. Hebben jullie het in de gaten gehaald wat voor weekend het gaat worden? Uh, redelijk. Redelijk. Het redelijk. Weer. Okay. Ja, en het komt de... mij goed uit dat ik morgen een gezellige barbecue. Oké. Dus okay. uh, helemaal blij. Helemaal blij. Hartstikke mooi. Nou, vertel Marcus. Ja, uh, het bedrijf um, Phonecell die, uh, die komt met een, uh, met, een nieuwe, uh, met een nieuwe versie van hun product. Nu denk je, wat is Phonecell? Nou, het? Een jaar geleden uh, hebben een stel uh, jongeren uh, in een kickstarter project hebben ze een, een soort doosje uh, op de markt gebracht. Um, en daar kun je je telefoons leggen op het moment dat je gezellig de kroeg ingaat of met oh, z'n allen uit ja, eten. Ja, ik weet het toch wel juist. En dan kun je daar een tijd op instellen. En in die tussentijd kun je dus, het is gewoon een kluisje die, met een cijferslot erop. Kan je er gewoon niet in. Nee, kun je gewoon niet bij je telefoon. Dus is Dat ik dat je: the fuck? hij gaat al, ik moet hem. Ik moet hem handen pakken nu. Ja, nou, dat, dat, is dus, dat is dus het hele idee. Uh, van de, uh, het is tegen de, uh, de, de telefoonverslaving. Um, nu komt er een nieuwe versie uit, een beetje geüpgrade. Uh, heeft, uh, ja, heeft een. Ja, heeft mogelijkheden om je telefoon ook op te laden in het doosje. Oh. Zodat als je hem dan daarna nodig hebt, dat je hem wel gewoon kan blijven gebruiken. Um, hij heeft, uh, En er is een mogelijkheid om ook toch de eerder uit te halen, misschien? Nee, niet? nee, nee, nee. <laughs> nee dat nee, absoluut niet. Nee, echt niet. niet. Okay. Dat, uh, nee, het zegt wel. Uh, Oké, okay. nou ja, het, er is een markt voor. Er is een markt voor, Skymar. Oké. Okay. Ze, ze, ze vorige keer hebben ze met uh, het Kickstarter project uh, uh, 40.000 euro opgehaald. Ja? En nu uh, voor de nieuwe versie hebben ze 60.000 nodig. Dus dat gaan ze proberen te uh, bereiken. Af en toe komt het weer in, in, in, de, in de media dat de mensen uh, helemaal uh, telefoonverslaafd zijn. Weet je dus volgens mij, was er was ook een, een vrouw die heeft heel veel mensen. Uh, heeft uh, telefoonzombies gefotografeerd. Al die ja. mensen die stoisch zijn. Weet je wel, in een bepaalde situatie naar een beeldscherm zitten kijken. En eigenlijk helemaal uit, compleet uitgelogd zijn uit de hele wereld om hem heen. En af en toe weer moeten inloggen oh ja, oh ja, ja. Waar, waar waren we eigenlijk over aan het praten? Ik kreeg net even een belletje en zo, en ik moest even wat opzoeken. Ja, die zijn ja. gewoon even compleet weg ook. Ja, nou ja. Ja, ja. ja, maar ik geef eerlijk toe, ik heb er ook last van. Ik heb ik... een, een dag vrij van de week. Ik denk, nou ga ik echt leren en doen, hè, want ik heb ja. een examen staat. En, uh, en die telefoon, want dan... Iets opzoeken in je telefoon even op de computer ervan, zeg maar. Ja. En dan voor je het weet zit je gewoon weer een half uur te, te, te niksen. Weet je wel? Dat je denkt: van ja, wat stom. Toch Ik, even je Facebook checken, toch even die berichtjes. Nou ja, je ziet wat. En dan kijk je er weer even naar. En voor je het weet zit je gewoon. Dat dus ik denk van nou, mijn dag is gewoon echt ver verknald, weet je wel? Verknald gewoon. Ja. Doordat je een half uurtje niks zit zitten doen? Ja, nee, een, een, meerdere half uurtjes. Echt waar? Maar ja. dan heb je de, de, de ja. niet bij. Dat je denkt van ik moet niet uh, en Nou, er echt is het klaar, toe. leg ik hem weg, weet je nou, net wat. Het, joh. Had je gezien hoe het regende de, uh, woensdag? Ja? Het was toch wel een hele erge dag. Ik was wel steeds van plan om te gaan, maar het hield ook echt niet op met regenen. Oké, okay, nee, maar goed. En ik ja. had geen dringende bezigheden buiten zijn huis, gelukkig. Oké, okay, ja, dan kan het zijn dat je ja. dan vast blijft plakken. Ja, ik heb thuis allerlei klusjes, dus ik. Uh... Ja, nee, ik, heb thuis, ik heb wel wat gedaan. Wat ik wel. ik, ik er moet toch heel wat gebeuren voordat ik aan mijn telefoon vast blijf plakken, hoor. Sommige mensen zeggen ook wel, ja, ja, jij reageert nee. zo laat. Ja, Soms reageer ik pas de volgende dag op een, ja. uh, op een appie of zo. Weet ja, je wel? Ja, ja. Ja. ja, maar dat, dat is een beetje het probleem van tegenwoordig. Je het wordt van je verwacht dat als je een bericht stuurt. Dat sneller dan bellen, denk ik heel veel mensen. Ja. Want daar wordt meteen op gereageerd. Ja. En uh, wat? <laughs> ja, nee, niet dus. Ik, nou. ik, ik moet er altijd even over nadenken. Ik wil natuurlijk altijd heel goed uit de, uit de verf komen. Met even met even met goed, met graag de, met de, Even goed. ook helemaal goed Ja, uh, laten lezen ja. door mijn vrouw. Klopt het dan wel? Ja, nou, ik zou het even anders verwoorden. Nou, ik wil even anders verwoorden. Nou, oh, kan hij er nu uit, dat Eppie? Ja, hij kan er nu uit. Nou, en daar gaat hij hoor, dames en heren. Nou, ik ben benieuwd wat ze zeggen hoor. En wat krijg je dan terug? Een K. Ja. Oké Oké. O, een kaart van oké. Okay. Gewoon een duimpje. Ja. Nou, vandaag een verontrustend uh, groot uh, stuk in De uh, Telegraaf te lezen. Vertrouwen in uh, integratie is weg. Het schijnt dat uh, steeds meer mensen geloven er niet meer in... dat uh, de moslims gaan integreren in Nederland. En vooral oh. de derde generatie, die uh, leeft hun eigen leven. komt het ook, ook omdat uh, ja, die aanslagen... Ja, die dragen vaak ook de naam moslim. extreem moslims. En ze vinden ook dat steeds meer moslims... Uh, uh, meer afstand moeten nemen. En dat, dat doen ze niet. En hem zelf vinden van. nou nee, ik heb er niks mee te maken. Waarom moet ik daar nou elke keer verantwoordelijkheid voor afleggen? Dat hoeft toch ook helemaal niet. Dat slaat toch helemaal nergens op. Dus nou ja, het, we, we leven naast elkaar, niet met elkaar. is een beetje de, het, het verhaal in de Telegraaf. En het, ja, het optimisme is geslonken. Nou, ja. het, het zou wel helpen als we nou uh, stoppen met het, de aanslagen. Uh, uh, um, extreme moslims noemen. Gewoon, het zijn uh, ISIS-strijders. Ja, ja, ja. En gewoon extreme islam. De hele islam moeten we er gewoon helemaal van loskomen. Helemaal van losknippen gewoon, vind ik ook. Ja. En ook eigenlijk gewoon helemaal niks. Ja, eigenlijk gewoon, gewoon een terroristische aanslag klaar. Ja. Of je zou ze gewoon moeten bestempelen gekken die toch een beetje in de war waren. Nou ja, misschien moeten we ze gewoon helemaal niet meer noemen in het journaal. Want dan, hebben ze, dan krijgen ja, ze geen dan, ruimte. Maar dan, dan ga, je, uh, ga je. Je hebt de, de vrije pers en je wil het ja. nieuws. Dan ga je censuur uitvoeren. Ja, dat is censuur. Dat wel. Dat ze weer een andere media. En dan maar, krijg ze heel vaak, andere uh, maar ze willen vaak aanslagen opeisen. Van wij hebben het gedaan. Ja. Uh, Kijk, is dat goed? Of uh, hoeveel we er hadden of zo. Ja, ja, ja. En dat kan dan niet meer. Nee, maar dat wordt dan toch wel weer op een andere manier gedaan, denk ik. Maar, of, of het ja, wordt steeds extremer, omdat ze maar niet genoemd worden. Dat kan natuurlijk ook... Ja, dat ja. zou anders kunnen. Ja. Nou goed, heel ja, ja, En dan hebben ze wel Facebook en dat soort dingen om toch... Uh, Gaan ze het op andere manieren proberen wel op te eisen? En ja. zo, en de, en ik hoorde handen. een andere journalist... Er was geen journalist, was een man die een boek had gele, uh, geschreven... en ook geloof ik soldaat was. En daar ook vaak een uh, va, toegang ging naar Syrië. Je zegt, van, ja, we moeten misschien toch wel een gebiedje als uh, uh, IS houden. Dat ze daar even goed naartoe kunnen. Want als ze het allemaal weghalen, dan komen ze allemaal hier naartoe. Komen ze allemaal naar Europa om toch een gram te halen. Om toch een, een statement maar wat, te maken. Maar, maar wat willen we dan doen? Een, een kleine islamitische staat letterlijk ja, ja, maken? ja. ja. Net als Israël eigenlijk. lijkt me, echt een, eigenlijk me echt een heerlijk uh, broeienest. Dat hebben ze ook met de gazenstroken zo gedaan. Uh, oh dat ja, toch? dat is niet zo goed. Te dat gaat ook zo goed. Uh. Ja, maar goed de theorie vond ik wel aardig. Ik denk, ja, het is wel waar. Als je daar, als je daar toezicht op houdt. Nee, in Nederland deed het ook altijd toezicht houden. Nou, is ook niet zo heel goed bevallen, ook met de heel veel dingen die we onder toezicht hebben gehouden. Nou ja, nou, ik... ja, de banken. Ja, ja. ja oké, okay, het ja, is ook niet zo goed gegaan, maar ook allerlei groeperingen, bijvoorbeeld motoclubs en zo, ook allemaal onder toezicht kunnen we het wel laten uh, gebeuren allemaal. Nou ja, ja ik, ik, het klonk wel logisch. Ik denk, als ze daar zijn, als ze daar een islamitische staat hebben, kunnen ze niet hier naartoe komen. Maar ja, goed, ze willen toch groter worden. Dat is ook altijd wel zo. Goed, dames en heren. Welkom bij dit radioprogramma Straks de Zandvoortse te berichten. Ze hebben een nieuwe CD uit. Specific Daydream. Mexica Vendor. Weezer. Gaat het over een guitar? Denk het wel. A Vendor. Met een ready guitar shop on Santa Monica. In 7th Street. The salesman tried to get my attention. To sell me a Mexican fender. She came to get her 10.000 steps. And hang out with the boyfriend. But I was only trying to get to know her. So I told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 in a band, so I knew we would end up jamming. Later that night, we went to a gig, and she asked for some advice. What do you do with your hands when you're singing? Do you just hold on to the mic? It was hot, hot, hot 100 degrees, and the trash show would float out on the street. The heartbreak DJ stepped to me, but I just couldn't get enough of the song een vendor zal over een gitaar gaan. Nou, het hij, hij zong het al een beetje, dat hij in een gitaarshop stond en dat hij daar aan, aan het kijken was, wat voor gitaar hij nou weer zou aanschaffen. Ja, het schijnt een beetje een uh, verslaving te zijn. Eer Korton, zag ik ooit in een gitaarwinkel, was ik toevallig ook, die zegt van, oh maar deze vind ik ook mooi. Maar ja, vorige week was ik hier, had ik ook al een gitaar gekocht. Nou, het wordt echt te gek, maar het maar deze, oh deze deze ook zo mooi wit. Deze zo mooi ook zo wit? Goed. Oh, dat is net een tasje dan en Wat kost voor die, die dan? Uh, 600 euro? Nou ja, pak hem dan maar voor me in. Ja. Uh, en heb je nog wel een ruimte? Ja, ik heb een speciaal kamertje, een gitaarkamertje oh Ja, je ja, zou niet ineens verslaan. verslaving nou, Onze collega, Willem ja? Bruis, ja? die, ja? die heeft ook een gitaarkamertje Willem Bruis? Bruist? Oh, bruist nee, ik nee, nee, weet, Hij heet, heet anders boer of zo heet ja. hij Bruis ja. Bruist is leuker Willem. Ja, hey Willem, goedemorgen jongen Hij bruist weer ja. Het is even na half negen Zandvoortse berichten. Oh man, tijdverstand voor ze berichten. Ik heb er gisteren niet heel veel in zitten lezen. Dus uh, kom maar op, uh, dames ja, en heren. On, <laughs> ondanks het beswaren, de bezwaren van het CDA, OPZ en de bewoners. Uh, een leefbare kust. Heeft de gemeente Zandvoort een uh, vergunning voor het grootste housefeest op het uh, naturel uh, strand uh, afgegeven? Ja, goed hè. Dat ik vind het wel goed hoor. Strand. Wacht, gaan we house op het, op het ja, naaktstrand? Ik vind, ik vind ja, ja, maar ze uh, gaan helemaal niet naakt hoor. Dat is gewoon... Oh. Als je, ik weet het niet of, of dat de bedoeling is. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik had heen gegaan. Ja? Ja. ja also, also, dat lijkt me wel ja, grappig. Naakt maar geinig gewoon. <laughs> al die gasten onder de... Nou ja, ik, ik weet ook niet of dat... Al die mensen die dan een pilletje op hebben en zo... Yes? En die dan naakt lopen. Iedereen loopt naakt. Ja. Ik de, ja. Ja, denk... Ja. Jij denkt dat dat op een orgie uitloopt? Ja. Nou ja, misschien des te meer redenen. Nou ja, vooral als je de love drug neemt wel natuurlijk. hè oh, Niet... Nou. Moet je geen speed nemen. Hè. Oh, ja. Yeah. Maar goed, is er nog echt de love drug? Dat hoor je steeds meer mensen over. Die is niet echt meer hè Nee? Wat, wat, nee. Wat, wat was de love nou, ik heb Een vriend van mij, die had, die had vroeger ooit in de jaren 90, begin jaren, heeft hij echt wel de love drug genomen, regelmatig. Hij zegt, dat had echt een geweldige uitwerking op mensen. Het is eigenlijk een soort viagra, maar dan noemen ze het de love drug. Nou ja, gewoon meer dat je elkaar lief vindt, elkaar wil omarmen. Hij zei, oh, dat nou, is dat toch was, een beetje was, te dwenen hoor. Was, SLD? was LSD? dat LSD? Ja. of wiet gewoon, gewoon wiet. Nee, nou, nou, ja, wiet oh. word je heel traag van zo. Ja, nou, dan, dan ga je heel traag uh, voor, lief liefhebben. Je, je merkt al, we zijn echt uh, fantastische gebruikers, we hebben er echt verstand van. ja, maar goed, uh, nog meer nieuws. Ja, uh, afgelopen donderdag heeft de talentcoach van badminton Nederland, Ruud Bos... de selectie bekendgemaakt voor de wereldjeugdkampioenschappen. En onze plaatsgenoot Wessel van der Aar is er één van. Het toernooi wordt gehouden in Jogjakarta in Indonesië. En het vindt plaats van 9 tot en met 14 oktober. En daarna heb je nog een individueel toernooi van 16 tot 22 oktober. Nou, we zijn heel benieuwd. Uh, dus uh, hij, uh, uh, hij volgt hiermee zijn zus op, Imke, die ook als 16-jarige... Werd geselecteerd voor de WJK, uh, jeugdkampioenschappen uh, U19. En van de AAR zal dus waarschijnlijk naast het teamtoernooi ook het individuele toernooi uh, gaan spelen. Dus we zijn, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Oké. Okay. Succes, ja. Wessel. Uh, tot Het was dezelfde berichten. Wat had jij er nog één? Nee, ik had er nog één. Ja? Uh, hoe heet het? Ja, je kan natuurlijk uh, fipronil-eieren uh, eten. Fip -fipronil, om uh, ja. om uh, Om uh, um, zeg maar uh, ja, uh, gewond te raken. Maar wat je ook kan doen is van een, een ladder afvallen. Uh, uh, dat is hoe ging het als Je kan jezelf niet doden met fipronil. Niet uit een fles met pure fipronil. En helemaal niet uit het eieren, want dan moet je er een miljoen eten. Weet je wat gevaarlijk is? Keukentraps. Oh ja, ja, en nou deze, deze man die heeft dat uh, daadwerkelijk ondervonden. Een man is namelijk donder, donderdagmiddag zwaar gewond geraakt. Uh, deze man die dit niet zegt. Nee, een oh. andere man. Het <laughs> zou wel heel toevallig zijn. Door een, uh, door een val van een ladder, um, omstreeks uh, 16.20 uur uh, was hij. Uh, aan het werk, aan zijn woning in de Brede Rode Straat en toen uh, hij uh, naar beneden viel, eh. Uh, uh, hij naar beneden viel, twee uh, ambulances en een trauma team kwamen te plaatsen. Ik hoop wel dat voor de man dat het, uh, dat het goed gaat. ja We maken er wel een beetje grapjes over, maar ja, het is natuurlijk nee, wel. Nee, nee, nee, nee. Uh, nee, nee uh, dat gaat niet. Uh, uh, we gaan, nou, hou eens even op. We gaan er geen, we gaan er geen lol over maken. Nou gaan we dan toch lol maken. Nee. Nee. nee. Ja, Hij is gevallen, klopt. Nou, Hebben we alle knoppen gehad nu? He? Gek. Af, af. Tot zover de, de Zandvoortsberichten. Straks natuurlijk veel meer in het tweede gedeelte van het radioprogramma. Dan wordt het nu steeds tijd voor de shockmachine. Een cd'tje het de shockmachine lost in misery. I know in de is Nou, nog steeds, maar dit is gewoon even een zallingbrekje. Hij ja, was even helemaal klaar. Dat gebeurt wel vaker, dat je gewoon even iets op jezelf moet doen. Je denkt, kan ik zelf nog iets? Ik speel af en toe mijn lijntjes in, me verder ook niet. Nou goed, het blijkt dus dat hij zelf ook muziek kan maken. Dit is Lost in Mystery. En dat hoor je in de is uh, 20 minuten voor 9. Af en toe schijnt het zonnetje. En af en toe ook weer niet. Het is, uh, ja, het is gewoon lekker luisteren. Blijf gewoon lekker thuis. En dan kan je vanavond nog altijd wel naar de kermis, hè. Ja, precies. Ja, ja. ja precies, naar nou het reuzenrad. Precies, klaar. Goed. Ja, je, je, je mist nou het hoogtepunt van het liedje, hè? Oh, en dus van in het reuzenrad. Wat jij een zoen. Huh? Jawel, dat is het hoogtepunt van het liedje. Oké. Okay. Nou, wie ook uh, dacht een hoogtepunt te hebben. Ja, dat was. Uh, het gevolg, ja. Heb, je, heb je het gevolgd? Ja. De raam in Rezaai. De, ja. de 23-jarige hoofddorper. Hij dacht dus uh, een dag lang dat hij in de boorband van Ed Sheeran zou komen te zitten. En hij heeft heel veel aandacht gekregen van de Nederlandse media. Ja. En hij heeft uh, opgetreden inmiddels bij Radiostation Q Music. Maar het bleek dus een flauwe grap te zijn van een, een, jaloer, uh, een jaloerse vriend. Dat zegt hij nou. Maar het is, gewoon, het is nee. gewoon geen vriend. Nee. <laughs> ja. nee maar het schijnt dus, dus wel zo te zijn dat uh, de Ed Sheeran dus wel bezig is om een band te vormen zodat, zodat hij uh, zich kan concentreren op het schrijven van nummers. Maar is het niet... Wie, wie heeft nou... Is die vriend... Want... Uh, uh... Ja, ik weet niet hoe die grap in elkaar zat. Dat hij misschien die vriend uh, naar Q Music heeft gebeld of zo. Van hij is goed en uh, hij komt in de boyband. Maar hij heeft, hij heeft wel auditie gedaan om daarin te kunnen komen. Maar... Dit is nog helemaal niet gezegd of iedereen gaat komen. Oh, ik zie, dit, dit is waarschijnlijk al een oud bericht. vandaag in de kletskans van Nederland. Gisteren, 21 uur 22. Ja, klopt. Ja. Ik, dit is alweer een nieuw verhaal namelijk. Oh. Ramin verzon het verhaal over boyband Sh Sharon zelf. Sharon, ja? Ja, uh, van iedereen krijgt hij altijd het horen dat hij goed kan zingen. Oh, je bent zo goed. Maar niemand geeft hem een kans. Toen dacht hij van, nou, weet je, op deze manier ga ik gewoon in de media aankomen. Dat ik gewoon zeg maar, bij Ed Sharon uh, in Boy boyband ga komen. En dan krijg ik misschien wel aandacht. Dan gaat het op die manier een beetje gebeuren. Ja, maar weet je wat hij ook gedaan heeft vorig jaar? Hij had dus nee? een hit op YouTube. Ja? En de 300 miljoen keer, zegt hij... ik weet niet of het waar is hoor... is er toen inmiddels verwijderde cover bekeken... van een nummer van Drake... waarbij hij als featuring artist werd genoemd. Maar de stem die op de plaat was, die was helemaal niet van hem. En hij zei van, nou maakt het niet uit... want het levert wel de aandacht op waar hij al zo lang op zat te wachten... Nou De, dus hij, hij breekt maar niet is, door. Hij is, hij is een beetje anders gel, uh, Ja. ja. Ik, uh. ik krijg een beetje een millie Vanilli gevoel. Ja. <laughs> ja millie psychisch... van nooit van gehoord? Nee. nee hij zegt oh. psychisch problemen te hebben met dwang. Uh, Dwangmatig uh, dwang, uh, is hij en liegen tot gevolg. Oh, ja ja. Goed, uh, frustratie van uh, Pathologische ja, het uitblijf van van succes. is het gewoon. Nou ja, dat blijkt dus. Ja. Een uh, vriendin van hem die had geloof ik die, die brief geschreven. Van uh, Ed Sharon. Die had, nou, die had dus wel meegewerkt aan deze grap. Ah, ja. Het is een rare, rare vogel, dat is zo. Ik heb trouwens wel van de week, daar ik het, wil ik het nog wel een beetje over hebben. Ja. Uh, op tv, Het Uur van de Wolf of zo, heb je over de Wrecking Crew. Ja, Heb, ik heb ook, je die ook gezien? Ja, dat is de tweede keer dat ik het gezien heb. Ja, ja. ik vond het wel indrukwekkend. Het waren dus al die mensen die altijd op de achtergrond van al die platen speelden. En dat bleek dus al die muzikanten van deze band zelf. Die konden gewoon helemaal niet spelen. Nee, die konden niet zo goed spelen. Die speelden hè? gewoon uh, dan uh, een, eentonig het nummer. En voor de rest was het een orkestband. ze dus speelden een beetje mee. Maar die muziek, dit, dat waren toch een stelletje geweldige muzikanten die achter ja, zaten. Het was goedkoper om hun te, in, te, in te huren. Want dat was binnen een paar uur klaar. In ja. plaats van als de band drie, drie, zelf drie ging. Drie weken of tot een maand uh, ja. in de studiotijd uh, te pakken. De Wrecking Crew. Ja. ja, geweldig. Dat is een uh, leuke documentaire. Alleen ik, ik, had, ik had het al twee keer gezien. dus even, uh, oh. ik van. Oh. Oh, het is de zomertijd nog. Dus komen straks komen er echte, echte programma's komen we weer tevoorschijn. Jeroen Pauw. Komt weer terug. En met is van Nieuwkerk ook nou, wat. Je hebt ook zijn de... vakantie wel even nodig ook, hè? Want ik bedoel, elke dag voor zes maanden of zeven maanden vijftig minuten vullen op de televisie, dat is gewoon wel aanpoten, hè? En ja, hij en en gehoor... doet het helemaal alleen maar niet, thuis. Hij doet het, het helemaal een team bij, of hoeft het alleen maar voor te lezen. Dat doen wij ook. Ja, bij nee, wij Hoeklen moeten het maar voor te lezen. Wij praten niet over vakanties en zo. Uh. Oh, oh, over twee weken ben ik er niet. Maar. Uh... <laughs> en over wijn gebruik. Voor al Deze band Paramore. vanuit Franklin Tennessee. Ten ten Tennessee? Ja, dat was van uh, Prince volgens mij. En hiervoor had ze ook nog een andere plaat. Dat was Hard Times. Nou weet ik het weer. Ja, dat waren Hard Times. Uh, Paramore. Dus I told you so. Dat was. Uh, ik zei het toch al? Ik zei het toch al. Oh, dat is zo irritant altijd als mijn vrouw daar weer over begint. Over Hard to Times? Nee, over. Ja, over um... I told you so. Kent je ah. toch Ja. Ja. Nou, ik weet het ook wel hoor ik wist het wel hoor ik wist het, het wel niet... ik, weet het, ik had het helemaal gezegd nou, ja, dat, nou. dat is altijd zo lekker zo'n zo trap nageven ja, dat, uh... ja. ja. moet je me naar mijn maar luisteren? ja ja het toontje precies zo'n toontje nee oh, sorry nee sorry vrouw sorry nee dat heb ik heb niet gezegd god. oh god luister een keer en hoort ze dit nee ja nee goed ze luistert nooit dus kan van alles zeggen joh. nee ja uh, neemt uh, het vreselijk uh... programma ze luistert nooit naar. nee ha. nee sorry ja. het is, uh, ik zie Marx kijkt zo echt Luisteren. nooit. luistert nooit. Ze heeft voor mij al, al tien jaar niet meer geluisterd. Zeg, maar, wie zit je daar eigenlijk in Zandvoort? Eh, ik doe niks, nee, doe er dan gewoon koffie drinken. Met, uh, beetje koffie drinken. Met, met twee ja. Ja. Hij is ja. zo vroeg om koffie te drinken. Ja het, een ja, ja. ja, het is wel wat overdreven. Ja, het is wel wat overdreven. Goed, vertel. Ja, en hoe weet het? Uh, Philips komt met, uh, die heeft een nieuwe tv op de, op de markt gebracht. Ja? Uh, ze hadden altijd de tv's met uh, zo'n lamp aan de achterkant. Dat je de muur netjes zo oh, meekleurde. Hey, hey, kom op even. Nee, dat klinkt uh, niet echt... Uh... Nee, uh, hij, hij, die kleurde mee met de, met de oh, achtergrond. Ja. Zeg maar, als, uh, je, als je een vrij rood... Uh, hoe heet het? Uh, een rood beeld hebt. Dan, dan, dan kleurt je muur erachter ook, ja. uh, ook rood. Als je ah. horror kijkt, dan wordt de muur rood. En als je groen, ja, dan uh, krijg je... Uh, het, is, ja, ja, het zet heel erg de sfeer neer van de... Uh, ja. En light, dat was ja. het. ambilight. light, inderdaad. Um, nou hebben ze daar een upgrade van, van uitgebracht. Je yeah? hebt ook van Philips heb je de, de U-lampen. Dat zijn, dat zijn lampen die van kleur kunnen veranderen. Ja. Dat zijn oh, leplampen. Ja, ja. Um, en nu hebben ze dus een upgrade uitgebracht op die TVs. Dat je die kan koppelen aan je lampen. Oh en dan kun je dus God. je hele huis in die sfeer brengen. hebt er ik ben, helemaal een lijp van? Gewoon? Nee, ik, dat, dat valt dus wel mee. Want het, het gaat vrij vloeien. Dat is yeah? Net zoals met de, met, de, met de achtergrondkleuren. Dat is ook yeah? niet dat ze in één keer omschieten uh, van kleur. Yeah? Maar het zit wel heel erg... Op het moment dat je dus naar een wat, uh, um, een wat dramatische scène gaat... dan wordt je hele kamer wat donkerder. Ja? En op het moment dat je dus, dat je dus naar het, het, het, het, het, het euforische moment gaat... Het, ja? het overwinningsmoment... dan wordt dus je hele kamer gewoon wat lichter. Waardoor okay. je dus echt, echt veel meer nog in die sfeer komt. Ik denk dat het heel tof wordt. Ik, ah. uh, ik ben er heel erg benieuwd naar. Nou ja, het is, het is geinig. Ja, ik, ik heb niks meer in die lampen. Want ik wil uh, nooit van dat soort lampen in mijn huiskamer. Ik ja, wil gewoon echt een lamp... Designlampen door ja. oh, designlampen. Jij, jij, wil, jij wilt het liefst gewoon. Uh, het, dan? Gewoon wit licht, TL. Oh, ik dacht. Gewoon okay, even kijken naar okay, nog ik gloeilampen. gloeilampen. Nee. Nee, nee. Ik heb gewoon TL. Dat is gewoon veel makkelijker. <lacht> gewoon Theal. <lacht> <Goan TL. lacht> ja, mannen maken het niet uit. Die houden niet zo van romantiek. Nee. Hup. Gewoon, hup. Ze willen hup. alles zien. Dus ja. uh, gewoon. Uh, hup. Dat kan ik kan de ook niet lezen. Op. Ik ben ook Conqueror op de leeftijd. Goed. Uh, Was het ook weer hoeveel mensen uh, willen naakt slapen? Lastig nou iets. De vijf, nou, een uh, van de vijf Nederlanders willen naakt slapen. dat valt me ook weer op. Ze zeiden ook dat er zoveel. Uh, de, de, de top 10 van wat je allemaal zou moeten weten als je gaat slapen. Van, je ligt niet alleen in bed, want ja? er zitten meer dan anderhalf miljoen huismijten in. Oh, krijgen in. we dat weer? Ja. Uh, we doen veel te lang met een matras. Ja? Volgens de Consumentenbond kan een goed matras 10 jaar meegaan. Maar uit een onderzoek van een Britse matrassenproducent... blijkt niet iedereen zich daaraan houdt. En ongeveer 30.000 mensen die meededen... We hadden een matras van 40 jaar oud. Oh. Het is geen vorm, dus ook onhygiënisch. En uh, dat we uh, Nederlands niet graag naakt slapen. Maar oh. het is gewoon te koud hier in Nederland, jongen. Ah, ik, maar, dat? Nee, ik slaap ik gewoon een... altijd naakt. Ja, altijd ik al. krijg een koude rug. Koude rug? Ja. Daar heb je een deken voor, hè? Die ja, maar vrouwen slapen ja. nooit naakt. Nee, nee. Bijna maar... nooit. Mijn vorige, vorige vrouw die ik allemaal gehad heb. <laughs> niet zoveel als Jeroen Pauw. Jij, Jeroen, respect, maar zoveel vrouwen. Maar goed, uh, die sliep ook niet naakt. Nee? Oké. Okay. Nee. er yes. staat ook inderdaad, pyjama's zijn onhygiënisch. Want het blijkt dat mannen gemiddeld, als ze een pyjama aan hebben... hun pyjama 13 dagen achter elkaar dragen zonder te wassen. En bij vrouwen is dit zelfs 17 dagen. Huh? Het, het onnodig om te zeggen, je bedhygiëne gaat niet Even. vooruit. En van een vieze pyjama kun je zelfs blaasontsteking krijgen. Dus wissel twee keer per week van pyjama. En was je vieze pyjama op 30 graden. O, 60 graden. En uh, je kussen die schijnen je dus ook uh, regelmatig... Uh, om de drie jaar te moeten vervangen. Oh, dat oh. gebeurt ook niet. Nee, dat, dat <laughs> doe ik ook niet. Heb je dat gedaan? Nee, nee, nee. nee. nee ik, ik denk dat die voor mij. Uh... Nee, heb ik niet gedaan. En een gemiddeld kussen bevat 350.000 bacteriën. Dus koop af en toe eens een nieuwe. En het is een paradijs voor de huismed. Ik, nou, ja? ik, ik, ik, ja, ik ga nieuwe kussen ik, kopen zo. Ik, ik, bouw, ik, ik bouw graag paradijs. Weet je, dus lekker diertjes overal. Ik ben echt een dierenvriend. Ik probeer gewoon mensen in bed te houden... om naar het radioprogramma te luisteren. Nou, dat is dus echt helemaal... Ze ver... zijn nu opgestaan. Verneukt ja. gewoon. Ja. Knalt gewoon. Denk ik denk echt... verdamme dat kussen je we al. licht ligt ik al. gaat. hoe lang hebben wij dit matras al? Ja. Man, ik weet dat mijn matras bijna tien jaar oud is. Dat klopt. Maakt het ook nog uit wat je op het matras doet? Jazeker. Jazeker. Zeker. Je het is wel belangrijk inderdaad dat je ook je lakens gewoon uh, regelmatig schoon. Maar dat staat er niet ik op. Ik reis altijd even om. Dan dat uit. Ja zeker. Het is, oh, maar, man. het is maar een beet. College is de nieuwe zod van Back. Back. En ik ga nu ook mijn ja, mond houden. Precies. En eh, dit is zijn nieuwe single. Dear Life. to the dogs. Het blijft me altijd boeien muziek van Beck. En het was ook niet de plaats van That's When I Reach For My Revolver. Was dat ook van Beck of was dat weer van Moby? Ik had die twee nog wel eens door elkaar, want die zitten soms een beetje in elkaar verwaard. Hoewel Moby natuurlijk een stuk rustige muziek maakt. Die maakt ook af en toe klassieke muziek. Maar Beck komt uit een hele creatieve familie. Zijn moeder, Bibi Jansen, hij heet namelijk Beck Hansen, werkte met projecten van Andy Warhol. En zijn grootvader werkte zelfs nog met Yoko Ono. Nou, oh. pas geleden nog even gekeken. Het is al Joko... zo oud ook. Dat de grootvader met Joko Ono. Dus die ja. is daar ook heel oud nu. Uh, ja, nou, Joko Ono is heel oud. Dus ik weet niet hoe oud die opa is. Maar goed, uh, ik heb pas alleen nog de projectjes zitten kijken van Joko Ono. En dat is echt lachwekkend. Gewoon. Dat je denkt, van, wat is dit nou weer voor radigheid? Maar goed, dit is wel leuk. Dit vind ik wel. Uh, dit kan ik wel waarderen. Back nieuws de heet Color Dear Life. Hier in de zaterdagmorgen is vijf minuten voor je 9. En uh, vandaag een stuk in de krant te lezen over uh, Dennis uh, Struik. Ja, is afgelopen donderdag gebeurd. Hij is geliquideerd in Eindhoven. En hij, zal, hij heeft al eerder, vijf of zes keer eerder... heeft hij een uh, kogelregen naar zich toegekregen. Zelfs een pakketje heeft hij nog onder de auto gehad. Dat heeft hij zelf... Hé, uh, hey, er zit een pakketje onder mijn auto. Dat klopt niet allemaal. Dat moet er even onder vandaan gehaald worden. En nu, uh, ja, noodlottig... Hij uh, werd voor het huis werd neergeschoten. En de buurt... Uh, ja, die, die kneep hem al echt al, al, al weken al maanden... Die had echt zo als shit. Maar ga ergens anders wonen. Ga. Want hij had zichzelf ook niet laten beveiligen door de politie. Uh, hij heeft nog wel vastgezeten voor witwaspraktijken. Het is nooit helemaal kunnen bewijzen dat hij het gedaan heeft. Dus had hij had nu echt een strafblad. Alleen hij was in de criminele circuit was hij wel niet zo erg geliefd. Dus uiteindelijk hebben ze hem opgeruimd. Maar ja, hij is ja, pas geleden. Wat hij dan? Nog... Opgeruimd, staat netjes toch? Ja, nou ja, pas geleden was hij nog neergeschoten door. Hoe uh, uh, heet zo'n ding ook weer? Zo'n Russisch geweer, zo'n. Eh. Uh, uh, uh, Kalashnikov. Uh, Klasnikov. Daar was hij even flink mee uh, geraakt. Toen is hij nog uh, weggestrompeld. Uh, en heeft, de dat straat. heeft hij wel overleefd. Dat heeft hij overleefd. Ongelooflijk. En uiteindelijk uh, liep hij gewoon met zijn korte broek en zijn t-shirt liep hij rond. Oh. Je zag het verband, het verband nog zitten. Maar uh, ja, afgelopen donderdag ja. was het ja, de genadeschot. Ja. Hij, was ja, hij had ook uh, in de gevangenis terecht kunnen komen. En daar schijnen ze nu ermee bezig zijn om natuurbeelden te laten zien aan gedetineerden. De okay. En daar worden ze stukken rustiger van. Hè? Want ze hebben het in Ontario gedaan. Yeah. En ze hebben een studie gedaan met 48 uh, gedetineerden. Ze zaten allemaal in isolatie. Geen, geen ramen die uitkeken op natuur. En de helft heeft dus gedurende een half jaar... vier tot vijf keer per week een natuurvideo gezien... Tijdens hun sportactiviteiten. Uh, wacht even. Er zijn verschillende natuurfilms. Hè? En meestal weet ik dat die uh, gedetineerden andere soort natuurfilms kijken. Ja, nee. nee maar ze konden die kiezen niet? uit veertig verschillende scènes. Waarin ja? bijvoorbeeld een woestijn of een regenwoud werd vertoond. Okay. En ze wilden toch allemaal het liefst dat ze een groot uitzicht hadden. Dus geen bossen, maar echt uh, ver konden kijken. En ze, ze sliepen daardoor dus beter. Ja? En ze waren veel minder gewelddadig tegen anderen en zo. En ze, ze gaan dus eigenlijk... Uh, uh, ze knappen er van op. Okay, 26% minder gewelddadig gedrag dan, andere, dan, dan de andere helft van de gevangenen. Misschien, misschien moeten wij dat teken. ook gewoon gaan doen. Gewoon uh, verplicht een uurtje per dag uh, natuurfilm kijken. Ik word er heel simpel. Nou, gewoon verplicht gewoon een uur wandelen in de natuur. Dat is misschien ah, eigenlijk nee, nog beter. Ja, dan moet je Want je moet uit... ook een uur bewegen, dan heb je nee, het gelijk. Uh... Ik ben die, ik ben die juist... Dan moet je naar buiten en zo. Ja, Kom, ja. zeg. <laughs> Van mijn tijd. Ik zeg van nou een biemer aan het plafond inderdaad in die cellen. En dat gewoon de hele tijd een, een natuur uh, iets op de muur staat. Ja, nou, ik ben uh, thuis overgestapt ook over, op, uh, op natuurfilms. Ah! Ah! Uh, op de boel ah! een beetje op gang te helpen. Dus uh, dat zijn <laughs> ook natuurfilms, dat noem ik natuurfilms. Goed, laatste plaatje okay. voor de negen uur. Straks naar negen uur een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er op 2 september door de jaren heen. Ik zit toch even met die gitaar te kloten. Heb ik hem nou? Ik heb oh ja, die loopt ik lekker. Incubus. out to get you, but it breaks my heart a little bit, but here I'm like a sleepwalker, half alive and hanging by a thread.